7 uur. Het NOS-journaal. Lisselot Thomasen. Publicatie omstreden vogelgriepstudie stap dichterbij. Slachtoffers schietpartij Alve klagen over slechte nazorg. En China sluit websites naar geruchten over koep.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 Veel slachtoffers hebben het gevoel dat de kwestie niet goed is onderzocht of zelfs in de doofpot wordt gestopt. Marcouch vindt dat de gemeente een centraal aanspreekpunt moet instellen en bijeenkomsten moet organiseren. Hij zal minister Opstelte daarover aanspreken.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 Voor de communistische partij kwamen die erg ongelegen... omdat in de top van de partij een machtsstrijd gaande is... voor de opvolging van president Hu Jintao. Het Chinese staatsorgaan dat toezicht houdt op internet zegt... dat de geruchten een slechte invloed op het volk hebben. 18 websites zijn geblokkeerd, waaronder twee Chinese varianten op Twitter... met samen 300 miljoen gebruikers. De Japanse premier Noda wil de doodstraf in zijn land handhaven. Afgelopen donderdag werden in Japan drie veroordeelden opgehangen. Het waren de eerste executies in bijna twee jaar. Mensenrechtengroepen roepen Japan al lange tijd op om de doodstraf af te schaffen. Noda geeft daaraan geen gehoor. Hij zegt dat er nog steeds veel gruwelijke moorden worden gepleegd... en dat 85 procent van de bevolking voor de doodstraf is. In Amerika zijn klantgegevens gestolen van grote creditcardmaatschappijen zoals Visa, Mastercard en verschillende banken. Het gat in de beveiliging zat niet bij de maatschappijen en de banken zelf, maar bij het bedrijf Global Payments, dat de betalingen verwerkt. Hackers zouden ruim een maand lang toegang hebben gehad tot het systeem van Global Payments. Er zouden 10 miljoen klanten gedupeerd zijn. Veel van hen hebben de afgelopen tijd gebruik gemaakt van parkeergarages in New York.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 In Mexico zijn acht mensen opgepakt op verdenking van drie rituele moorden. Ze horen bij een satanische secte die twee jongens en een vrouw zou hebben geofferd. Hun nek en polsen werden doorgesneden en het bloed werd rond een altaar gesprenkeld. De Mexicaanse politie kwam de secteleden op het spoor... nadat de familie van een van de slachtoffers aangifte van vermissing had gedaan. Het weer, veel bewolking met soms wat regen. Later op de dag kan hier en daar de zon even doorbreken. Het wordt ongeveer 10 graden. Er staat een matige noordwestenwind op de Wadden vrij krachtig. Ook de komende dagen veel bewolking met af en toe wat motregen. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen, het is zaterdag 31 maart. De hoge olieprijs zorgt voor chagrijn aan de Nederlandse pomp. Maar in Indonesië zijn er zelfs rellen vanwege de prijsverhogingen. Een Nederlands bedrijf wordt wereldleider op het gebied van plassen. Het is dan ook een reportage van Jeroen Schutijzer. De appeltaart gaat in veel huizen de oven in. De stofzuiger nog even door de kamer heen, gordijnen aan de kant, de openhuizendag kan gaan beginnen. En nu maar hopen dat er belangstellenden komen. Ook onze verslaggever is op pad. De ontknoping in de titelstrijd, voetbal heb ik het dan over, komt steeds dichterbij. Met Bas Stigler bespreken we het weekend wie morst de punten en wie houdt kansen op de titel. En de discussie over hoeveel ontwikkelingshulp Nederland in de toekomst geeft, is in volle gang. Ook bij het CDA. En ook wij doen vandaag een duit in het zakje. Tot half negen is dit het Radio 1-journaal. Nergens in Azië is de benzine goedkoper dan in Indonesië. De regering geeft enorme subsidies om de prijs laag te houden. Volgens het kabinet is dat niet langer betaalbaar... en moet de prijs met 33 worden verhoogd. Ondenkbaar, volgens veel Indonesiërs. De hele natie lijkt in opstand te komen. Correspondent Michel Maas. Michel, hoe groot is het protest? Nou, het protest was enorm. Het leek wel een burgeroorlog. Er werd overal werden overal de politieposten werden aangevallen, er werd brand gesticht met molotovcocktails gegooid. Er was echt uh, in, in elke grote stad in Indonesië was het, was het mis. En de politie beantwoordde al dat geweld met traangas, rubberkogels en uh, ja, met arrestaties, tientallen arrestaties. En het is echt een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Want de Indonesiërs die, die leven op, uh, op de benzine, ze gebruiken het vooral voor de brommetjes? Nou, niet alleen voor de brommetjes, maar ook voor hun uh, ja, kooktoestellen, uh, auto's als ze die al hebben. En uh, het is niet alleen dat wat duurder wordt, maar als die benzine duurder wordt, dan wordt het transport duurder. Dan wordt ook het voedsel, alles wat de mensen hier uh, gebruiken, wordt duurder. En ja, dat, dat willen de Indonesiërs niet en daar zijn ze heel fanatiek in. Ja, het is dus een soort vliegwiel. Nou werd er gisteravond in het parlement onderhandeld over die benzineprijs. Hebben ze zich daar iets aangetrokken van de protesten buiten? Jazeker, ze zijn uh, gezwicht, kun je wel zeggen. Op een gegeven moment werd het parlement zelfs bijna bezet. De demonstranten kwamen even naar binnen. En uh, ja, in het parlement was het al niet heel veel beter. De parlementariërs leken op een gegeven moment elkaar ook te lijf te gaan. En uiteindelijk hebben ze daar allemaal gestemd. En wat er uit die stemming kwam, was een soort compromis wat inhield... dat er het, hal het komende half jaar in ieder geval een prijsverhoging is uitgesteld. En wat er over een half jaar gaat gebeuren, ja, dat zien we dan alweer. Dus uh, voor dit moment hebben ze de rust even afgekocht. Ja, maar er moet wel een reden zijn geweest... waarom de politiek aanvankelijk wel die prijs wilde verhogen. Ja, die prijs die, die is zo laag omdat de regering enorme subsidies geeft. Uh, ze, elke liter brandstof, daar, daar wordt uh, zo'n beetje 50 bovenop gelegd... door de regering zelf om de prijs maar laag te houden. En ja, de, de olie wordt duurder, maar iedereen gaat ook veel meer brandstof gebruiken. En dat is een enorme last geworden voor het budget hier. Dat kostte het afgelopen jaar de regering hier zo'n 18 miljard dollar... zeg maar zo'n 15 miljard euro... En dat is een bedrag wat ze hier eigenlijk niet meer kunnen opbrengen. Het is geld wat ze veel liever aan iets anders willen besteden... wat ze hard nodig hebben om het land draaiend te houden. Maar ja, een half jaar uh, uitstel uh, gekocht, rust gekocht, kan je misschien wel zeggen. Gaat het dan wel lukken over een half jaar? Nou, dat valt te bezien, want dat is hier, uh, die brandstofprijsverhoging... dat is hier een traumatisch iets. Daar zijn ze eigenlijk al, al 12 jaar, 14 jaar mee bezig... In 1998 is president Suharto gevallen over hetzelfde onderwerp. Ook toen waren er demonstraties en die liepen zo uit de hand dat hij moest aftreden. Een paar jaar later heeft uh, president Megawati het nog een keer geprobeerd... maar die heeft een week voordat de prijsverhoging in zou gaan hem weer ingetrokken. Want ook toen gingen mensen de straat op en nu dus weer. Dus of ze over een half jaar dat hele circus opnieuw durven te, te starten, dat, uh, dat valt te bezien. Ach, we spreken elkaar dan vast zeker wel tegen die tijd. Dankjewel, Michel Maas. We gaan meteen naar eigen land, want hier, ook hier zijn de brandstofprijzen ongekend hoog. De kosten stijgen, maar er zijn ook ondernemers die profiteren van hoge prijzen. Want veel consumenten kiezen ervoor om de pomp met de bediende in te ruilen voor een tank met een betaalpaal. Zo ook Firezone. Een bedrijf dat de afgelopen twee jaar met 20% zegt te zijn gegroeid. Een van de klanten, onze verslaggever, Matthijs Holterop. Ook al heb ik dan een hele zuinige auto, ik moet af en toe tanken. Diesel, pomp nummer 4. De pas moet in de betaalpaal. En daarna kan ik beginnen met tanken. En ondertussen kan ik even praten met de eigenaar van deze pomp. Meneer Groen. Wij profiteren op dit moment behoorlijk van die hoge prijs. Mensen zijn duidelijk op zoek naar een goedkoper alternatief. Lagere prijzen. Nou, ook vandaag hebben we kansen zien een redelijke partij brandstof nog te kunnen kopen de afgelopen weken. En dat brengen wij dan ook tegen een uh, lage prijs in de markt. Ja. Dus dat, wat betekent dat, dat het met u zo goed gaat? Ja, als we kijken naar het afgelopen jaar... denk ik dat wij in het aantal stations uh, 20% gegroeid zijn. En als we kijken naar uh, per station... zijn de stations ongeveer 20% in volume gegroeid. Dus de stations onderling. Want waar zitten de belangrijkste kosten? De belangrijkste kosten zijn personeelskosten, locatiekosten... langs de Rijkswegen moet je een hoge pacht betalen, je moet betalen in de veiling. Nou, dat proberen wij naast de snelwegen juist niet te betalen. Dan ja, zijn de kosten aanzienlijk lager en uh, hoef je dat ook niet door te breken aan de consument. Een paar pompen, een betaalpaal en dat is het? Eigenlijk wel. En een beetje veel verlichting, een stuk veiligheid en, uh, en, en daarmee dek je eigenlijk alles af. Hoe is de leiders weggegaan van het tanken? Daar nou, moet je niet te veel naar kijken. En duurder pompen, komt u daar nog veel of let u echt nee, heel nee. erg op de prijs? Ik kom alleen hier eigenlijk, dus uh, ik... Meestal uh, ik kom ik elke dag hier langs, dus uh, ik heb hier gewoon langs. Als die bijna leeg is, dan uh, ga ik hier langs. Um, ja, het was inderdaad een uh, fors bedrag. Ja, en dan staat u nog bij een van de goedkopere. Uh, Oké, okay. ja, nou dat zou inderdaad best kunnen. Ik heb zelf niet veel verstand, want ik moet zeggen dat dit de auto van mijn ouders is. En dat ik even voor ze ging tanken omdat ik uh, regelmatig mee rijd. Maar de benzine is inderdaad op dit moment heel erg duur. Let u een beetje op de prijs van de benzine of diesel? Nee, helemaal niet. Nee. nee? Doet u niks? Nee. Ook al stijgt die door? Ook al stijgt die door. Het is jammer, maar helaas. Hoe kan het nou dat de benzineprijzen zo hoog blijven terwijl de olieprijs zo fluctueert? Omdat iedereen denkt dat de olieprijs en de prijs aan de pomp aan elkaar gerelateerd zijn. Maar de benzineprijzen op de internationale markt en de dieselprijs zijn noteringen die losstaan van de aardolieprijs. Toch? Uh, daalt de hoeveelheid benzine en diesel die per jaar wordt verkocht. Dat is een hele lichte daling. En die prijs die blijft zo hoog. Ja, omdat wij uh, kan zien alleen naar de Nederlandse markt te kijken. Alleen de Nederlandse markt is maar zo'n druppeltje op een totale wereldplaat... Uh, dat dat helemaal geen invloed heeft op de totale markt. Er wordt een prijs bepaald op de, de markt in Londen. En daar wordt gekocht en van daaruit wordt gerekend. En wat wij hier in Nederland doen, ja. heeft daar natuurlijk zeker niks mee te maken. Tink, Tango. Hebben um, we straks alleen nog maar voor dat soort tankstations? Nee, naar nou mijn idee niet. Er zullen twee soorten stations bestaan. En misschien nog met een kleine middengroep. Uh, je hebt de rijkswegstations, full service, alles erop en eraan. De grote stations in de steden met een kawas, uh, Een grote winkel, uh, boedelbakverhuur, nou, noem maar op wat je nodig hebt. En je zult op andere plaatsen gewoon de uh, laagste prijs gaan vinden. En, en dat is dit soort stations. En dan blijft er een hele kleine middencategorie op. Van papa en mama stations die zeggen, nou we blijven het toch doen. Of bedrijven naast de garage die het als aanvulling zien. Ja, dat soort bedrijven blijven altijd bestaan. En er zal een, ja, de middencategorie zal, zal er heel veel last krijgen. Zo, de tank goed vol. De klep dicht. En een bonnetje opvragen. Want dat moet altijd achteraf. Coma zuipen is niet alleen hier een probleem. Ook bij de Britten straks een reportage. Een aantal afgesloten wegen door onderhoudswerk. De A67, Venlo, richting Turnhout... is het hele weekend dicht tussen Zomeren en knooppunt Linderheide. De N259, Bergen op Zoom naar Dinteloord... is ook het hele weekend dicht in beide richtingen... tussen de N257 naar Steenbergen en de weg naar Steenbergen-Noord. We hebben ook nog de N271, Roermond naar Nijmegen... tussen Venlo en de aansluiting met de A67. Die weg is afgesloten vanwege een ongeluk. En dan hebben we ook nog treininformatie... Want tussen Boksel en Tilburg rijden minder treinen door een zijn en overwegstooi. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Misschien kent u dat gevoel wel. Je loopt in de stad, moet je opeens naar het toilet. Maar ja, waar? Ja, ergens bovenin een ware huis. Ondernemer Erik Treurnitsch dacht, toen hem dat overkwam, dat moet toch anders kunnen. En hij kwam met een nieuw idee. Onder de titel 2 de loo. Twee de loo". Nederlands geschreven. Het lijkt een schot in de roos. Verslaggever Jeroen Schutheiser was gisteren bij de opening... van de 23e toiletwinkel. En die was langs een bij een tankstation langs de A27. Nou, dat is net zoals thuis, hè? Dit was het damestoilet. Dan hebben we nog de familiekamer. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Een mooie olifant aan de muur... De familiekamer met, met de discobal. Met de mooie ruimte om eh, aan de, je baby goed te kunnen verzorgen. Ook een ruimte voor mensen met een beperking. Wat een moderne kraan is dat. Want mensen gaan natuurlijk zoeken naar... hé, hey, hoe, hoe werk ik dat? Ja, dat, dat zien we nog wel eens gebeuren. Maar meestal zoeken mensen dus ook met hun handen erbij. En dan, nou, dan doet hij het vanzelf. Ja, Erik treur niet. Februari vorig jaar ging de eerste open in de Kalverstraat. Toen heb ik u even gesproken. Toen was het uw idee. Kun je nu een jaar later zeggen, het is eigenlijk een briljant idee? Ja, of het een briljant idee is, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar het is wel succesvol in ieder geval op het moment. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja, zeker. Hoeveel nu in Nederland? Uh, in Nederland denk ik dat er nu 13 zijn in totaal. Uh, en in Nederland plus het buitenland zijn er uh, 23 op dit moment open. Dan hebben we het over Barcelona, Tel Aviv... Ja, die, die zijn, volgende week zijn die twee vestigingen ook open. Volgens mij gaat u voor zo'n grote wereldkaart staan aan de wand... en dan gaat u met pijltjes mikken. Waar gaat de volgende open? Ik zie het verband niet zo tussen Tel Aviv en Barcelona. Nou, het is, soms worden we ook gewoon benaderd door partijen... die zeggen van, goh, die hebben erover gelezen... en die vinden het dan eigenlijk een heel leuk idee. En dus dat doen we via franchise. En vandaar dat je dus bijvoorbeeld nu in Israël opent... terwijl dat anders, als we daar zelf een keuze in hadden gemaakt... gelijk vanaf het begin ook niet per se de eerste stap was geweest natuurlijk. Want uh, wat is dit voor concept... Dus, een schone wc's gecombineerd met uh, verkoop van relevante producten. Uh, lipgloss, uh, klein verpakking stampons, dat soort zaken. En daar moet ik 50 cent voor betalen. Nou, weet ik nog dat jaren terug. moest je op het strand van Scheveningen al 50 cent betalen voor het toilet. Ridicul, vond ik het gewoon 50 cent. Omgerekend, doe ik nog maar even: 1 gulden en 10 cent hè. Maar het systeem wat we toepassen is dat je 50 cent betaalt. En vervolgens kan je weer daar een uh, kortingsbon voor krijgen. En met die kortingsbon krijg je weer korting op alle artikelen. Hier is de automaat. U bent hier vorig jaar zomaar mee begonnen. Nou ja, zomaar. Waarom ook alweer? Ik liep met mijn vrouw en kinderen te winkelen, een aantal keer op zoek naar een wc. Dan vind je meestal wel een toilet, maar dat is dan ergens op een derde etage van een warenhuis. En uh, uiteindelijk, aan het eind van de dag, waren we een aantal keer op zoek geweest naar de wc. En toen dacht ik, je moet dat eigenlijk oplossen door uh, een toiletwinkel te beginnen. En dat zijn we gaan doen. Kunt u hier nou rijk van worden? Nou ja, of je er rijk van kan worden, dat moet de toekomst nog gaan uitwijzen. Maar dat we op dit moment een, een, een goed draaiend bedrijf zijn, is zeker het geval. U bent nu al directeur van 24 toiletten. 24 toiletwinkels, ja. En al die klanten, zoals die oliemaatschappij... die denkt waarschijnlijk van zo, daar zijn we mooi vanaf. Want het is me toch een gedoe, die toiletten schoonhouden. Nou, voor ons niet meer. Voor ons is het echt wat wij dagelijks doen. Want wat treft u soms aan? Wij allemaal trouwens. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens twee wc's aantreffen... waarvan we zeggen, nou, één, daar wil ik niet voor betalen... en twee, daar wil ik überhaupt al niet op gaan zitten. Dus dat is wat natuurlijk nog steeds vaak gebeurt. En, en wij uh, proberen dat op te lossen. En je staat niet met je net nieuw gekochte schoenen in de prut? Nee, dat klopt. Dames en heren, hij is open. Wat vond u ervan? Nou, het bezoek is uitstekend bevallen. Het ziet er keurig uit. Ja, u heeft het netjes gedaan, hè? Ik heb het netjes en zeer voorzichtig gedaan. Vindt u geen bezwaar, die twee kwartjes? Nee, die twee kwartjes komen wij wel overeen. Dat, uh, dat komt best goed. U bent de eerste mevrouw in dit nieuwe toilet. Ja, ja ik vind het wel mooi. Schoon ook. En, uh... en dan krijgt u nog zo'n uh, bon. Ja. Kunt u wat lekkers kopen? Ja, ik heb alleen nu geen portemonnee bij me, dus uh, oh. dat gaat niet lukken. <laughs> Een mevrouw langs de A27 dus bij die nieuwe toiletten. Reportage was van Jeroen Schutteijzer. Het Syrische leger blijft ingevecht met opstandelingen. Ondanks de belofte om in elk geval tijdelijk de wapens neer te leggen. Ook de tegenstanders van Assad weigeren te stoppen met hun aanvallen. En daar is in elk geval één iemand gelukkig mee. Zo ontdekte onze correspondent Sander van Horen. We zitten in de woonkamer van een vriend van de wapenhandelaar. In een vreemde omgeving, in Zuid-Beirut namelijk. Dat is een uh, Shiïtische wijk. En de Sjiïten in Libanon die zijn in de regel op de hand van de regering in Syrië. Niet op de hand van de opstandelingen. Toch zullen de wapens daar terechtkomen. En die worden nu binnengedragen en gepresenteerd. Op verzoek van de handelaar heb ik zijn stem onherkenbaar gemaakt. Er wordt wel duizend keer gezocht, zegt hij. Maar hier in zijn wijk voelt hij zich veilig. Veilig om te laten zien wat hij in de verkoop heeft. Hi, met Kalashnikovs uit Polen, Noord-Korea en natuurlijk uit Rusland. Een M16, een Amerikaans wapen uit Saoedi-Arabië. Hm. De wapens zijn ongeladen. De enige kogels die komen uit het privépistool wat hij heeft meegenomen. Toch zijn kogels vooral nu gewild. Er is bijna geen vraag meer naar wapens. Iedereen wil op dit moment kogels. De markt is kennelijk verzadigd. De wapens en de kogels dus, die betrekt hij uit Libanon zelf. De de kogels dus, die ze zijn volop te krijgen. In de Palestijnse kampen bijvoorbeeld... zijn er altijd mensen die tegen de juiste prijs willen verkopen. De prijzen van de wapens zijn verdubbeld. Maar vooral de munitie is duur geworden. Betaalde je eerst nog 15 cent voor een kogel. Nu moet je er een euro voor betalen. En de granaten die op de tafel zijn uitgestald... in alle soorten en maten wederom... die zijn vertienvoudigd in prijs. Voor een handgranat betaal je inmiddels 37 euro. Het is een kwestie van vraag en aanbod. De wapens gaan naar waar ze nodig zijn. De wapens die in Libië gebruikt zijn, zijn bijvoorbeeld via Egypte in Palestina terechtgekomen. En de buurlanden van Syrië die leveren nu allemaal. Uiteindelijk is het een kwestie van geld. Als het betaald wordt, komen er wapens. De realiteit van de wapenhandel. En het is ook het geld dat de smokkel mogelijk maakt. Natuurlijk is dat ingewikkelder. Gisteren werden er nog twee vrachtwagens met wapens tegengehouden door het Libanese leger. Ze waren al bijna de grens met Syrië over. Maar dat is uiteindelijk een druppel op een gloeiende plaat. Alles kost geld. Benzine kost geld. Groenten kost geld. Iedereen heeft geld nodig. En als je maar voldoende biedt, kijken de mensen aan de grens gewoon de andere kant op. De wapens worden om de schouders gehangen en de granaten die gaan weer in een kist. De auto in, die voor in het donkere straatje staat. En als hij wegrijdt, stel ik hem nog die ene vraag... waarom hij als shiit levert aan de Syrische oppositie uiteindelijk schieten ze elkaar toch overhoop. Dus laat ik er dan in de tussentijd geld aan verdiend hebben. De bijdrage was van Sander van Horen. Het is acht minuten voor half acht. Het Gay Alert, dat in Utrecht is ingesteld na een reeks incidenten... waarbij homo's onder andere uit hun huis werden getreiterd, dat werkt goed. Het Gay Alert is een speciaal meldpunt waar homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders... kunnen bellen als ze vanwege hun seksuele voorkeur worden gepest of geïntimideerd. Burgemeester Aleid Wolfson aan de lijn, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe werkt het dan precies? Moet je dan een nummer bellen? Ja, dat is een speciaal nummer wat je kunt bellen. En het kan gebeld worden door de politie, door iemand zelf, door uh, woningcorporatie of iemand van een medewerker van de gemeente waar zo'n klacht binnenkomt. We hebben nu ingesteld dat er altijd, als er waardeklacht dan ook binnenkomt, dat er een speciaal punt is wat toeziet op de voortgang. En ook uh, goed let uh, goed op let dat iedereen doet wat hij moet doen. Maar voor, uh, Zodat voor... het niet blijft liggen. Zodat het niet blijft liggen, ja, en mensen ook een vast nummer hebben van dit kun je bellen. Ja, en dat is uh, eigenlijk het geheim of, of ja, achter dat succes. Ja, het geheim is eigenlijk, uh, we hebben één keer gehad dat iemand er was verhuisd, terwijl we dat ja, eigenlijk nauwelijks wisten. En één keer, nou, de bekende Hans en Ton kwestie, dat het te lang ja. heeft geduurd dat we precies achter waren wat er aan de hand was. En het, de grote kunst is dat je er heel snel bij bent uh, en dat je ook heel goed je dossier op orde hebt en dat je soms ook wat zich aandient als een burenruzie... En dat je ook leert er, er sneller achter te kijken dat het misschien te doen, toch te maken heeft met pesten vanwege seksuele voorkeur. Want dat, dat merk je niet altijd onmiddellijk. Nee, maar hoe kom je daar dan achter? Want als het inderdaad binnenkomt als een burenruzie, dan denk je niet meteen van uh, hier worden homo's gepest. Nee, dan is het een kwestie van goed doorvragen en dan als het dan blijkt dat er toch homo's worden gepest, dan ook dan gaat het doorgezet worden. ...naar Gay Alert en is er ook een vast aanspreekpunt in de wijk. De wijkveiligheidsmanager, die we in tien wijken in Utrecht actief hebben... ...die is dan verantwoordelijk voor het toezicht op het feit dat er gebeurt wat er moet gebeuren. Goede dossiervorming, dat iedereen die erbij betrokken moet worden, bij betrokken wordt enzovoort. Dus een heel goed aanspreekpunt in de wijk zelf. Ja, en worden de mensen die het doen uh, ook erop aangesproken? Uh, die... Nou, gewoon mensen die dus pesten en, en, en pest ja, is dan nog vriendelijk sterker. uitgedrukt. Ja, sterker nog, we hebben het al een paar keer meegemaakt... nu dat uh, mensen die, de, die dat veroorzaken en ook uh, uh, volle kinderen van ouders... of die ouders erop aanspraken, we hebben het ook al twee keer meegemaakt... dat dat ertoe heeft geleid dat we iemand uit zijn huis en uit zijn buurt hebben gehaald... en naar een andere woning Zijn dus dader, de pester, werd uit het huis gehaald... en naar een andere wijk gestuurd. Ja. En Speelt dat dan in bepaalde wijken of zie je het patroon over de hele stad? patroon ...over de hele stad uh, komt het wel voor. En dan um, het pesten, uh, naroepen of zo. Ook daarvoor kun je Alert gebruiken. Dat komt eigenlijk voor op verschillende plekken in de stad. En het pesten, ja, mensen die, die in hun huis wonen... ...en door de buren of in de buurt worden gepest... ...ook dat, daar zit niet een patroon in dat het alleen maar in bepaalde wijken is. Nee. De hele stad. En is dit nou iets wat ook andere steden kunnen gaan gebruiken? Ja, we hebben een tijdje geleden ...zijn we met een, een gemeente of 10 of 12 bij elkaar geweest... ...bij minister Opstelten omdat uh, ja, verschillende steden in het land, iedereen wordt eigenlijk geconfronteerd met dezelfde problematiek. Daar hebben we ook onze werkwijze uitgelegd. En daar bleek dat eigenlijk andere gemeenten ook zeiden: ja, het is iets eigenlijk wat, wat wij ook zouden willen gaan starten. Uh, want het, is, het werkt. Ik dank u wel voor de uitleg. Zeer graag. Gedaan. Burgemeester Wolfsman van Utrecht. Gaan we naar het comazuipen. Dat is niet alleen in Nederland een probleem. Ook de Britten die zijn het zat en die willen dat fenomeen aanpakken. De Britse regering wil daarom een minimumprijs voor alcohol invoeren. Veel Britse steden hebben vooral in het weekend last van comazuipende jongeren. Bijvoorbeeld in Colchester. Uitgaansavond in Colchester. En het duurt niet lang voordat de eerste dronken mensen de straat opstromen. Drinking is amazing. Een jongen die nauwelijks op zijn benen kan staan. Uh, don't fuck my Jager bombs innit? Een mix van vodka en cocktails heeft hij al achter zijn kiezer. Well, I've been out since 12 o'clock today. En hij vertelt dat hij al de hele dag gedronken heeft. En naar eigen zeggen is hij stomdronken. dronken. Fuck it off my face. Good me. Um, just as a reminder, don't go anywhere on your own. Make sure you're in pairs. En midden in de hoofdstraat van Colchester staat de SOS-bus. Een soort van mobiel veldhospitaal bemand door vrijwilligers. Okay. So, final... En zij zijn het die de brokstukken van een avondje drinken oppikken. Oké, okay. dus so, alle final decisions to natuurlijk met Harold en Het duurt niet lang voordat de avond zijn eerste slachtoffer eist. Een melding komt binnen dat een meisje plat in een kroeg op haar gezicht is gevallen. Het is een female face down. Bij de kroeg aangekomen een meisje met een hoofdwond. Ze is omgevallen door een combinatie van hitte en alcohol. De vrijwilligers die plakken een pleister op de hoofdwond en zetten haar af bij het ziekenhuis. Ik denk dat er een probleem is met drinken. Ik Friday night komt na hard days, work at, uh, week at work, sorry, they have to have a lot of alcohol to cover that up. Jamie Spencer is de teamleider van de SOS-bus. Hij ziet deze coma-zuipende taferelen elke week. Vooral het zogeheten preloaden leidt tot veel ellende. Oh, we've had examples before where females, uh, and males, doesn't really matter, who've had enough to drink already, come straight into town, and then they're almost straight on the bus before they've even been into a pub. Jongeren die zich thuis helemaal volguiten met spot goedkope alcohol. Sommigen, komen aan bij de kroeg en worden dan meteen afgevoerd naar de SOS-bus. Gewoon weg omdat ze te dronken zijn. En het is om die reden dat de Britse overheid... een minimumprijs voor alcohol wil invoeren. Professor Gilmore is een autoriteit op het gebied van alcoholbeleid. Volgens hem is een minimumprijs voor alcohol een belangrijke maatregel. Het wetenschappelijk bewijs is overduidelijk. Hogere prijzen... Minder consumptie. En de verwachting is dat de minimumprijs voor alcohol leidt tot een sterke afname van het aantal alcoholdoden. Some it is. We don't it is, Kevin we don't Partington vertegenwoordigt we don't de drankindustrie. We don't the the case for Hij gelooft niet dat de minimumprijs zin heeft. The truth is dat international evidence dat de mensen die op het hogste niveau drinken, problematisch, minder waarschijnlijk over het algemeen worden afgeschrikt door prijsverhogingen. De echte probleemdrinkers, zegt Partington, ja, die trekken zich toch niets aan van een prijsverhoging. En het treft alleen de verantwoordelijke drinkers, die het toch al niet al te breed hebben in deze moeilijke tijden. Oh, fuck you! Kom hier en fuck you! Zeg dat! Kom binnen! Terug in Colchester, waar de alcohol tot de eerste gevechten leidt. Twee meisjes die op elkaar inslaan. Het zijn tafereelen die Jamie Spencer van de SOS-bus wel vaker meemaakt. Hij denkt dat de minimumprijs voor alcohol een stap in de goede richting is. All the maar het is slechts een klein onderdeel van een complex probleem. Drank is nu eenmaal onderdeel van de Britse cultuur. denk het dat won't change whatever how much it goes up, I don't believe. Do you think it's possible to I think it's possible it will take time. De Britse cultuur veranderen, ja, het kan. Maar het is een langzaam proces. Maar we zullen voorlopig deze chaotische taferelen in een stad als Colchester blijven zien. De reportage was van Arjan van der Horst. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de politie mag morgen geen actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd Kambuur Zwolle. heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door de burgemeester van Leeuwarden. Eerder, werd ook al, eerder werden ook al politieacties verboden tijdens de voetbalwedstrijd Co-Ahead Eagles ten Bos, Die gisteravond is gespeeld. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het overwegend bewolkt. En zo nu en dan kan er een beetje regen vallen. Nou, op dit moment is het ook overal bewolkt en in de noordelijke helft valt zeer plaatselijk een beetje motregen. De actuele temperatuur ligt rond 7 graden. Nou, vanochtend blijft het bewolkt en in het hele land kan wat regen of motregen vallen, al zijn het geen grote hoeveelheden. Vanmiddag verandert er in eerste instantie weinig aan het weerbeeld. Maar pas later vanmiddag wordt het wat droger en breekt in het noorden en oosten de zon nog even door. In de rest van het land blijft het bewolkt. Het wordt vandaag 8 graden op de Waddeneilanden tot een graad of 10 à 11 in het zuiden van het land. Nou, de wind die komt vandaag uit het westen tot noordwesten en is matig aan zee vrij krachtig. Vanmiddag komt er op de Wadden en op het IJsselmeer een krachtige wind te staan, windkracht 6. Kijken we naar morgen, zondag, dan is er ook weer veel bewolking. Vooral de noordelijke helft van het land maakt dan overdag kans op wat regen. Het wordt morgen 9 tot 11 graden.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Morgen zijn de verkiezingen in Burma en de Burmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi mag na 20 jaar gevangenschap ineens meedoen aan die verkiezingen. De Burmezen zelf moeten nog even wennen aan het idee. Maar als ze haar zien, dan lijken ze het verleden te vergeten. Correspondent Michel Maas ging naar een campagnebijeenkomst van Aung San Suu Kyi... denkt, Denk je niet meteen aan rap en hip-hop. Maar dit is het strijdlied van de NLD, de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi. De NLD wil verjongen. De partij is oud en de meeste leiders zijn in de gevangenis nog veel ouder geworden. Dus de jeugd rukt op. Ze rijdt met fietsen door het stadje Yuzene, even buiten Rangoon. Het strijdlied klinkt uit een oude luidspreker die op een van de fietsen is gemonteerd. De karavaan rijdt langs de flats om ook de laatste inwoners naar het voetbalstadion te lokken. Maar dat is niet nodig. Iedereen is er al en iedereen is opgetogen. Want vandaag bezoekt Aung San Suu Kyi zelf het stadje. En dat wil niemand missen. Yes, to come. Twee maanden geleden nog zouden de mensen bang zijn geweest om hier te komen. En al helemaal om een t-shirt met Aung San Suu Kyi aan te trekken. Nguyen DOS, Ang is de lokale kandidaat van de NLD. En ook hij kan nauwelijks geloven wat er hier gebeurt. Yes, the wind of er waait een wind van verandering dit is niet meer terug te draaien. Maar hij heeft zelf twee keer in de gevangenis gezeten... en hij weet dat het te vroeg is om nu al de overwinning te vieren. Het gaat in deze verkiezingen tenslotte maar om een paar zetels. Zelfs als we alle zetels winnen, blijven we een kleine minderheid. Ook Aung San Suu Kyi weet dat. Zij weet hoe bang de Birmezen nog altijd zijn. De dictatuur zit in hun hoofd en de generaals die zijn ook nog niet weg. Als zij eindelijk spreekt, is dat haar boodschap. Wees niet bang. Stem op wie je wil en laat je niet intimideren. Meesu, moeder Soe, roept de menigte. Ik weet dat jullie mijn moeder Sue noemen en ik weet wat jullie willen. Jullie willen een rustig leven, met genoeg te eten en zonder angst. angst. Aung San Suu Kyi weet dat de mensen verwachten dat zij ze dat allemaal gaat geven. Maar of ze dat zou kunnen, dat is nog maar zeer de vraag. Eerst maar eens deze verkiezingen winnen en dan zien we verder. De reportage was van Michel Maas. In de Eredivisie van het betaalde voetbal werd gisteravond één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht speelde thuis tegen Excelsior. duel eindigt in een 3-2 overwinning voor FC Utrecht. En over die wedstrijd, maar ook eigenlijk over alle wedstrijden van dit, uh, dit weekend, praten we verder met onze voetbalverslaggever Bas Tigler. Bas, om te beginnen uh, Utrecht, drie belangrijke punten. Want het gaat niet zo goed met Utrecht dit seizoen. Nee, dan druk je het heel zacht uit. Dan uh, lopen ze een rondje door de stad in Utrecht... en je hoort nog wel iets hardere verhalen, vrees ik. Nee, het gaat helemaal niet goed. Ik denk dat Utrecht tevreden is dat ze in ieder geval deze gewonnen hebben. De slotfase is zelfs nog met een man minder in het veld gestaan... en toch drie punten gepakt. Het is zo'n wedstrijd waarbij je in de afloop zegt... vraag niet hoe, maar het is gelukt... Ja, willen bij elkaar en uh, hopen dat het goed komt. En het kwam uiteindelijk goed voor uh, FC Utrecht. Laten we even kijken naar uh, de rest van het programma. Uh, dit weekend, um, om te beginnen, de top 6. Uh, moeilijke tegenstanders, nou ja, AZ. moet op bezoek uh, bij Vitesse. Is dat lastig na zo'n uh, duel tegen Valencia? Ja, het gekke is eigenlijk dat bij AZ iedereen een week lang heeft gesproken over... AZ zal wel moe zijn en ze ja. spelen zoveel wedstrijden en oh, wat hebben ze het zwaar. En dan was ik afgelopen donderdag in Alkmaar om die wedstrijd tegen Valencia te bekijken... En alsof ze de eerste wedstrijd van het seizoen spelen, werd, ja, Want ze waren fris en fruitig ja. en tot de laatste minuut konden ze. Dus blijkbaar zit dat ook voor een belangrijk deel wel tussen de oren. Nou hebben ze een trainer natuurlijk die het liefst 24 uur per etmaal... in het krachthonk zit om te trainen. Ja. Dus als er nou één ploeg fit zou moeten zijn... is het AZ met Gert-Jan van Beek. Want die vindt dat echt belangrijk en heeft daar altijd de nadruk op gelegd. Bij alles alle de ploegen waar hij gewerkt heeft, overigens. Uh, dus misschien heeft dat echt zijn vruchten afgeworpen. En in is AZ inderdaad veel fitter... Dan iedereen denkt, Ik vind het zelf ook onzin hè, dat het daar telkens over gaat. zeg zegt, joh, houd toch op. In mijn tijd, hij is natuurlijk zelf ook speler geweest. Toen uh, speelden we ook gewoon 50 wedstrijden per jaar. Daar had ook niemand last van. Ik had er nog een baan bij, want zoveel verdienden we toen nog niet. Um, dus als AZ dat door kan zetten, maar je weet dat nooit. Dan, uh, nou ja, dan zie ik ze toch wel heel ver komen nog. En dan zullen ze ook in Arnhem, hoewel dat een lastige wedstrijd is... Yeah zullen ze toch wel met een resultaat thuis komen. Ja. Nou goed, zij spelen daar. Voorlopig staan ze gewoon op, op kop... en de rest moet maar de punten zien te pakken, de, de achtervolgers. Hè. Laat, laten we eens eventjes afpellen. PSV tegen VVV, dat moet te doen zijn. Ja, dat is voor PSV misschien wel plezierig... om zich op die manier te kunnen herstellen... van die, van die wedstrijd in Amsterdam vorige week... die ze zo kansloos verloren, waarin er... De niet goed gevoetbald werd... waarin PSV echt zich van de zwakste kant doet Nou, blijf ik zeggen... PSV is al het hele kalenderjaar 2012 ongelooflijk aan het kwakkelen. Um, thuis gaat het dan meestal nog wel. Hoewel tegen Twente natuurlijk wel flink verloren werd. Maar ik denk dat PSV blij is dat ze een relatief kleine tegenstander thuis krijgen... dat ze in ieder geval kunnen laten zien, kijk, we kunnen het wel. Goed voor het zelfvertrouwen. FC Twente ja. dan. Die spelen uh, thuis tegen uh, Roda. Dat wordt wat lastiger al. Nou, de eerste wedstrijd die Twente dit seizoen verloor... was uit bij Roda. Dat was wedstrijd 5. Um, dus wat dat betreft is dat geen tegenstander die Twente heel makkelijk ligt. Dat is ook in de laatste jaren wel bewezen trouwens. dat voetbal Twente vaak moeilijk tegen. Maar Twente geldt een beetje hetzelfde voor. Die hebben natuurlijk zo'n periode gehad dat iedereen zei dat wordt de, de landskampioen toen ze in Eindhoven met 6-2 vonden. Uh, maar daarna is het ook zo ongelooflijk te klattering in gekomen en is er zo zwak gevoetbald. Vorige week in Den Haag, ten nauwe nood een punt. Uh, nou ja, daarvoor een paar keer verloren. Uitgeschakeld in een Europees verband. Dus voor Twente geldt eigenlijk hetzelfde. Die moeten gewoon thuis winnen. Voor het goede gevoel. Nou, denk ik dat het uiteindelijk lukt. Maar het gaat niet vanzelf, denk ik, thuis tegen Roda. Ja, en Ajax tegen Heracles, kan je van alles van zeggen. Ajax in de winning moet, Maar Heracles, gaan die zich nou sparen voor die bekerfinale... waar ze heel mooi in staan? Of gaan ze gewoon ook weer volle bak tegen Ajax? Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Um, die bekerfinale is volgende week. Dan speelt Heracles tegen PSV. Uh, voetballers kennende en trainers ook trouwens, zijn ze echt, want dat roepen ze altijd... Hè? als je vraagt, van, Goh, wat vind je nou van de bekerfinale? Dan zegt zo'n trainer, ja, wij zijn alleen maar bezig met de volgende wedstrijd. En ik denk wel dat dat zo is. Sporters kijken niet over die wedstrijden heen... Uh, en denken, de eerste wedstrijd, dat is de belangrijkste, tegelijkertijd. Want hoe haal je je eigen betoog zo snel mogelijk <laughs> onderuit? Nou, op deze manier. Ja. Zo'n bekerfinale zit natuurlijk wel in de hoofden van die spelers. Uh, om als iets stoms te zeggen, stel dat er nou bij Heracles tegen Ajax eentje rood krijgt... Kost hem dat de bekerfinale. Want bij een rode kaart word je gewoon voor de volgende wedstrijd geschorst. Ook al is dat dan het bekertoernooi. Dus dat soort kleine dingen zullen wel meespelen. Je wil niet geblesseerd raken, want je wil de bekerfinale spelen. De eerste in de geschiedenis van Heracles. Um, dus ik denk op de achtergrond stiekem dat het toch meespeelt. Hoewel ik me echt voor kan stellen als je eenmaal in het veld staat... Dan ben je bezig met Ajax en niet met de beker. Dan ben je gewoon met die wedstrijd in, uh, inderdaad bezig. Maar stiekem in het achterhoofd. Ergens zijn onbegrijpelijke processen in het hoofd. Hè. Goed, het wordt in ieder geval weer een mooi weekend. En we hebben er nog zeven te gaan. Inclusief het weekend van de bekerfinale. Bas, uh, welke wedstrijd ga jij verslaan morgen en vanavond? Uh, ik zit vanavond, kijk ik naar PSV. En morgen kijk ik naar Ajax Herikles. Goed, je bent te beluisteren hier op deze zender op Radio 1. We hebben nog meer voetbal, uh, want daarna ga jij, als je in dienst blijft bij de NOS tenminste, naar het WK uh, 2018-2022, want het WK voetbal blijft bij de NOS. Jan de Jong van de NOS aan de lijn, gefeliciteerd. Dankjewel, en jij ook? Ja, Hoe zou ik? Nou, het is toch mooi voor het hele bedrijf. Het is fantastisch dat ja. wij... Uh kunnen zeggen dat we over tien jaar in ieder geval één ding zeker weten... dat we dan ook nog het WK voetbal mogen uitzenden. Was dat... dat lijkt me voor iedereen een prettige bijeenkomst ja. Was dat spannend, uh, dat de NOS dat zou krijgen? Waren de kapers op de kust? Uh, nou, niet zozeer direct kapers, maar er is meer een ontwikkeling... dat er steeds meer voetbal achter de decoder uh, verdwijnt... dus de na televisie gaat. En daar is natuurlijk wel de angst voor, richting de toekomst... dat er nog veel meer gaat gebeuren. Dan wordt het voetbal ook voor een kijker veel duurder... want dan moet hij er veel meer voor gaan betalen... En de FIFA heeft nu voor zekerheid gekozen. En het is een soort blijk van waardering voor de publieke omroep in Europa. Dat uh, het WK van 2014, die van 2018 en 2022 voor iedereen toegankelijk is. Dat kan iedereen naar kijken zonder dat hij daar extra voor moet betalen. Ja, was dat, dat is wel heel prettig. Was dat uh, zekerheid omdat ze dat zo'n mooi principe vinden? Of omdat ze misschien een beetje angst hebben? Ja, we leven tenslotte in roerige crisistijden. Uh, dat je nu zeker bent dat je een bedrag binnenkrijgt en dat het inderdaad wordt uitgezonden. Want aan de ene kant uh, weten we met z'n allen uh, nog helemaal niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Hè? Allerlei technologische ontwikkelingen. Dus uh, het is voor de FIFA ook een gok. Want er kan heel veel veranderen tussen nu en tien jaar. En aan de andere kant is het ook helemaal waar wat jij zegt. Uh, namelijk uh, financiële crisis. Wat weet je aan zekerheid? En nu kan je contracten afsluiten. Uh, binnen is binnen, zullen zij ook zeggen. Maar dat heeft dan weer een voordeel voor de onderhandelende partijen... zoals de Publieke omroep en zoals de NOS. Namelijk dat je kan zeggen, oké, okay, we willen die zekerheid bieden. Maar dat betekent dan wel dat we dat doen voor een beperkte prijs. Ja, oh, de prijs is beperkt. Het is een koopje. Ja, in die zin dat je kan zeggen, het WK is zeker niet duurder geworden... dan bijvoorbeeld het WK van 2010 en 2014... En als je dan weet wat de inflatie momenteel is... dan kan je zeggen dat het over tien jaar zelfs een stuk goedkoper is dan dat het nu is. Het ja. um, moet ook nog allemaal betaald worden. Weten ze in het katshuis al dat deze deal afgesloten is? Uh, ja, want we hebben het in de publiciteit uh, geroepen. Nou, weet jij ook dat de NOS een gezin in Nederland niet meer kost dan 1,50 euro per maand. En wat ook de toekomst gaat zijn van de publieke omroep. Bij een publieke omroep, hoe groot die ook is, horen ook grote mooie sportevenementen waar heel Nederland naar wil kijken. Dus ja, nee, wat ook gebeurt in het katshuis, ja. De week WK voetbal is de komende tien jaar bij de publieke omroep, bij de NRF. Ik zeg het daarom omdat uh, je zegt wel ongeacht wat er uit het katshuis komt. Maar er wordt natuurlijk ook gesproken over bezuiniging op de publieke omroep. Ja, maar ik geloof dat de minister-president van het land om het hart. goed... Ik doe geen uitspraken over wat er in het katshuis gebeurt. En ik sluit hem een keer bij hem aan. Uh, volgens mij is er een hoop gespeculeerd en wordt er van alles geroepen. En ik denk dat uh, mij als directeur de positie past om maar te wachten wat er uit het kathuis komt. Ja, je hebt er meer woorden voor nodig dan de minister-president overigens. Hoor. Die zegt gewoon geen commentaar. Zeg dan, dan eventjes, uh, gaat, uh, heeft de NOS al plannen van hoe dat uh, verslagen wordt? Hoe, hoe we ermee uitpakken, die, die WK's? Ja, tuurlijk. Uh, we gaan alle wedstrijden live uitzenden op radio, televisie, internet en mobiel en alle technologieën die op dat moment erbij gekomen zijn. Dus we hebben alle denkbare rechten. Dus we kunnen op alle platforms die dan beschikbaar zijn... gaan wij het WK uitnutten. Het worden mooie tijden, maar eerst gewoon deze sportzomer. Uh, Jan, dankjewel. Jan de Jong was dat. Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is ook volop in het nieuws. Met veel emoties tot gevolg. Maar waarom eigenlijk? Doen we het straks. Verkeersinformatie, aantal afgesloten wegen door onderhoudswerk. De A67, Venlo-Turnhout, is het hele weekend dicht... tussen Zomeren en knooppunt Linderheide. De N259, Bergen op Zoom naar Dinteloord... is ook het hele weekend dicht in beide richtingen. Tussen de N257 naar Steenbergen en de weg naar Steenbergen-Noord. Dan nog de twee N271, Roermond-Nijmegen... tussen Venlo en de aansluiting met de A67. Die is afgesloten vanwege een ongeluk. We hebben ook nog treinnieuws, want tussen Boksel en Tilburg rijden minder treinen door een zijn- en overwegstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Met alleen appeltaartgeur, een bos bloemen, verkoop je je huis tegenwoordig niet meer. Vandaag is het open en Dat betekent potenti dat potentiële kopers een kijkje kunnen gaan nemen in ruim 55.000 woningen. Maar ja, dan moeten ze wel naar binnen. Hoe krijg je die kopers uiteindelijk zover dat ze jouw voordeur passeren? Verslaggever Roel Paul is vanochtend in Arnhem. Roel, uh, wat voor soort huis ben je? Ik uh, gok jaren 70 bouw. Er staat een bord in de tuin dat het te koop is en inderdaad 31 maart open huis. Maar als ik de straat even inkijk, trouwens een, best een aantrekkelijke straat met uh, veel bomen, een beetje parkachtig, dan zie ik sowieso in uh, drietal tuinen net zo'n bord staan te koop, open huis, 31 maart en ook nog eens op uh, de balkons van. Uh, drie appartementen van het flatcomplex dat hiernaast staat. Dus Alleen in dit straatje kan ik uh, al een hele dag doorbrengen met het bezichtigen van huizen. Maar dat doe ik niet, want ik bel aan bij nummer 5 van de Van Huvenstraat En daar kom ik, als het goed is, Wilma Kleidboer en haar partner Steven Beverwijk. En de twee hondjes tegen. Die hondjes melden zich al. Maar die kunnen Tussen de deur niet open doen. Gras. Nee, die kunnen de deur niet open doen. We kunnen ook geen appeltaart, geen koffie serveren. Maar gelukkig is daar Wilma. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, spannende dag. Of uh, valt het mee? Nou, ja, best wel. We hopen natuurlijk dat we veel kijkers krijgen voor ons huis. En waarom zouden die kijkers moeten komen? Om te zien hoe fijn het wonen is hier. Ja, dat zegt iedereen. Ja, ja dat zegt iedereen. Maar dat is echt zo. Misschien moet je zelf even mee naar binnen lopen. Ja, nou, wat mij al opviel was dat we hier in de straat sowieso al drie, vier... Andere huizen ja, te koop staan. Dus klopt. de concurrentie is wel heftig, hè? alleen al in dit buurtje van Arnhem. Ja, dat klopt. Uh, maar wat ons huis anders maakt is dat wij een goedkoper huis hebben. Namelijk 249.500. Ja, precies. En dat ligt toch echt beduidend lager dan de andere huizen hier in de wijk. Dat kan wel een ton schelen, denk ik. Oké, okay, nou ja. we staan nu in de hal met uh, een mooie paneeldeur met uh, glas erin. En dan komen we in de woonkamer met een open keuken. Wat een gezellige koekoeksklok hangt hier. Oh, het, zijn, het is niet één, het zijn er wel drie. En uh, hertige om even de sfeer te, neer te zetten. Trouwens niet van die hertegewijen waarbij dan ook weer Persische tapijtjes hoort. Want voor de rest is de woonkamer modern ingericht met een... Uh, ik vind het best een hippe kamerplant en zo. En een uh, giraf. En een giraf. Ja, precies. Het is hier een, een beestenboel, zou je wel ja. kunnen zeggen. Ja. Maar goed, wat heeft, u, wat heeft u gedaan om het vandaag interessant en aantrekkelijk te maken voor de koper? Er is koffie gezet, maar dat is omdat ik toevallig even kom. Precies. Want wat gaat u serveren later op de dag? Nou, later op de dag doen wij bier en bitterballen. Nou, nou, nou. Ja, ik denk dat iedereen dan de buik vol heeft met appeltaar en tegen het eind van de middag, dan, dan hebben we mensen daar wel zin in, denk ik. Ja, het is een beetje uw vak, he, communicatie, dus uh, ik denk dat het u wel toevertrouwd is om een uh, ronkend verhaal te houden. En we zullen even kijken of er inderdaad ook mensen uh, op afkomen vandaag. Eén van de 55.000 huizen die vandaag uh, te bezichtigen zijn. Wie weet uh, gaat het vandaag dan lukken, want u heeft nog geen bot, het is best een beetje spannend. Ja. Nog maar drie maanden te koop, dus ja, nou, waar, waar hebben we het over? Ja. We zien hoe deze dag gaat verlopen. Nog maar drie maanden te koop. En bier- en bitterballen in de loop van de middag pas wordt niet nu al meteen in de steiger staan om er naartoe te gaan. We gaan het hebben over ontwikkelingshulp, want dat staat volop ter discussie. Er wordt misschien een half en misschien wel anderhalf miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking die getallen circuleren. Het zou in het katshuis allemaal beklonken zijn. Ondertussen maken CDA-prominenten zich grote zorgen over de mogelijk forse bezuinigingen en het goede imago dat ons land in het buitenland heeft. Oud-premier Pieter Jong wil niks meer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 met mijn laatste krachten. Velle discussies, hoogoplopende emoties. Paul Hoebink is bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking. Goedemorgen, meneer Hoebink. Aan de Radboud de Universiteit. Goedemorgen, inderdaad. Ja, dat was de tweede zin. U bent uh, bijzonder uitgeslapen, heel goed. Zeg, al een paar weken rommelt het uh, rondom ontwikkelingssamenwerking. Uh, wat is daar de reden voor? Nou, er is een hele lange betrokkenheid in dit land... die dateert van midden jaren 50 bij armoede in ontwikkelingslanden. Dat is denk ik één punt. En die werd natuurlijk altijd ook heel sterk gedragen door het CDA. Het CDA heeft bijvoorbeeld met minister De Koning... een van de beste ministers voor ontwikkelingssamenwerking geleverd... die we ooit in dit land gehad hebben. Dus in die partij is dat heel diep geworteld. Dat gaat ook naar katholieke en protestantse ontwikkelingsorganisaties die een hele grote achterban hebben in Nederland, He, die hebben uh, uh, honderdduizenden donateurs een organisatie als CORD, bijvoorbeeld, katholieke ja. ontwikkelingsorganisaties. Dus er is, uh, en daarnaast zijn er natuurlijk ook eens nog eens uh, duizenden Nederlanders. Uh, wij tellen minimaal zo'n zes en halfduizend uh, uh, plaatselijke groepjes van uh, Nederlanders die voor een project ergens in, uh, in, in Afrika of in Azië uh, uh, geld inzamelen en daar steun aan geven. Ja. Dus daar zitten ook ook nog eens een keer ja, misschien wel 40.000, 50 50.000 mensen achter die... Het is diep eh, verantwoordelijk eigenlijk he, in de Nederlandse samenleving. Maar wat mij nou zo opvalt, is dat de laatste week, he, voordat we nu de laatste dagen deze berichten krijgen... dat de laatste weken het wel lijkt alsof de geesten rijp worden uh, gemaakt. Oh, her en der heb je publicaties en ook in, waar u mee begon... een beetje die christelijke achterbanbladen... als het Nederlands Dagblad beginnen erover te publiceren. Ja. Nou, ik, ik heb regelmatig het Nederlands Dagblad te woord gestaan... en daar zitten uitstekende journalisten die dit, uh, dit uh, goed en kritisch volgen. Um Kijk, uh, natuurlijk, uh, wat je ziet is dat er een aantal columnisten... met name denken dat ze hier iets over weten. En, uh, nou, ik moet eerlijk zeggen... ik ben niet erg onder de indruk van hun publicaties. Hè. Uh, als je naar Boekenstein of naar Scheffer uh, luistert... dan denk ik van, ja, jongens, uh, sorry... maar hebben jullie je ooit verdiept in de historie van dit fenomeen? Of heb je vrije theorietjes uh, getoetst aan wat er in de werkelijkheid gebeurt? Nou, mag ik een theorietje dan noemen van de premier zelf? Die zei gisteren, had hij het over Vietnam. Uh, we kennen de geschiedenis van... Uh van Vietnam in de jaren, uit de jaren 70, daarna uh, weer opgebouwd. En dat ontvangt nog wel hulp, maar de economie groeit gigantisch. Ja, dat is prachtig. En dat gaat ook met een aantal Afrikaanse landen zo. En er zijn er eigenlijk twee dingen die je kunt zeggen. Op de eerste plaats... Uh, we hopen dat we op, op een gegeven moment van de ontwikkelingshulp af zijn. Dat we uh, dus deze landen niet meer hoeven steunen. Simpelweg omdat de armoede daar verdwenen is. Omdat de honger daar verdwenen is. Omdat de kinderen allemaal naar school gaan. He, dus dat is één ding. En ook een aantal Afrikaanse landen groeit de laatste vijftien jaar fantastisch. Dat is echt een grote vooruitgang te zien in een, aantal, een flink aantal Afrikaanse landen. Dat is hoera. Het tweede punt is dat we... Uh, zelf in dit land ook eens na moeten denken over internationale samenwerking na ontwikkelingshulp. Uh, we hebben daarvoor financiële instrumenten nodig. Uh, er zijn een aantal mondiale problemen, zoals inderdaad die voedselveiligheid. Zoals inderdaad uh, grensoverschrijdende ziektes van mensen en vee. Nou, daar heb je internationaal middelen voor nodig om daar met z'n allen wat aan te doen. Nou, in dat kader is het uh, verdelen van lasten van grote betekenis. Daarom hebben we ook die 0,7% van ons bruto nationaal product dat we geven aan ontwikkelingshulp. We zouden dat overeind moeten houden voorlopig... maar wel het internationale debat voeren... van, ja, jongens, wat stoppen we met z'n allen in de pot... om te zorgen dat we aan die mondiale problemen gezamenlijk iets doen... Ja. en dat ook inderdaad de rijken de, de zwaarste lasten dragen. Maar ja goed, Nederland is niet het enige land wat uh, deze discussie voert. Spanje bijvoorbeeld, gisteren bijzonder bezuinigd. Wij zijn er wel een van de weinige landen die die norm halen hè, van 0,7. Dus wordt mm. er gezegd in het debat, ja, uh, waarom moeten wij dat als enige doen? Dat kan best wat af. Iedereen doet dat. Nou, er zitten twee dingen achter. Wij zijn natuurlijk uh, lang niet uh, de grootste donor uh, in, de, in de sfeer van wat we aan van ons bruto nationaal product weggeven. De Zweden en uh, de Nooren zitten op, en de Luxemburgers ja. zitten op 1%. Uh, het tweede punt is, dus ja, ik, ik snap best dat, uh, dat deze conservatieve regering, die eigenlijk nooit zich zo wat veel heeft aangetrokken van ontwikkelingssamenwerking, de Spaanse ontwikkelingshulp is heel sterk uh, ge, gegroeid onder de uh, regering van, uh, van de PSOW, van de Spaanse socialisten, uh, dat deze regering ook het eerst snijdt in ontwikkelingshulp. Dat, dat, is, dat past in hun historie. Maar we hebben wel binnen Europa afspraken staan dat alle oude lidstaten van de Europese Unie, de 15 dus, dat die in 2015 op 0,7 zullen zitten. Dus we kunnen natuurlijk naar de meest negatieve uh, kant kijken, naar, naar Italië, ja. dat al jaren heel erg laag zit. We kunnen ook bij de buren gaan kijken. De Duitsers zijn, zitten op 2015 in, op 0,7. En de Britten zitten in 2013 al op 0,7. Daar zitten ook conservatieve regeringen en die zien allemaal het belang van ontwikkelingssamenwerking. Ja, dus eigenlijk al conservatieve regeringen kunnen op 0,7 blijven zitten. Meneer Hoebink, er eh, naartoe gaan. Of er naartoe gaan. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het NOS-Radio 1 Journaal Media Overzicht. Is Marijan Koeko? De kans dat asielzoeker Mauro na zijn studie in Nederland kan blijven... als kennismigrant lijkt verkeken. Dat meldt Dagblad Trouw. Minister Leers was de afgelopen dagen in Angola... om te praten over de terugkeer van Angolese asielzoekers. Er is in Nederland geen plaats voor liegende asielzoekers... maakte de minister duidelijk. Mauro heeft gejokt en niet zo'n beetje ook, zegt Leers in de krant. Hij heeft in werkelijkheid een andere achternaam... en ook zijn geboortedatum klopt niet. Wie de boel belazert, die kan niet blijven. En dus laat de minister er geen enkel misverstand over bestaan. Mauro moet na het aflopen van zijn studievisum terug naar zijn geboorteland. En dat is mogelijk al dit jaar. Het onderhoud aan installaties van petrochemische bedrijven... in het Rotterdamse havengebied is verontrustend slecht. Dat stellen de arbeidsinspectie en bedrijven die onderhoud doen... aan opslagtanks en installaties. Het AD schrijft erover op de voorpagina. Personeel, omwonenden en milieu zouden hierdoor gevaar lopen. Een aantal aannemers stuurt uit veiligheidsoverwegingen... geen personeel meer naar de bedrijven. Onderhoudsbedrijven vertellen in de krant dat sommige wanden van buizen... zo dun zijn als aluminiumfolie. De inspectie wil de sector harder gaan Aanpakken. Hoe ze dat gaan doen, dat staat niet vermeld. Canada probeert te voorkomen dat een Japans spookschip dat tijdens de tsunami vorig jaar de oceaan op werd gesleurd, daar aanspoelt. De Vancouver Sun schrijft daarover. Het ministerie van Transport houdt het schip scherp in de gaten. Het onbemande schip drijft nu 1500 kilometer ten noorden van Vancouver. Er drijft nog veel meer puin in de oceaan als gevolg van de tsunami. Er is een speciale puincoördinatie, speciaal puincoördinatiecomité opgericht om het puin in kaart te brengen. Je zal er maar voorzitter van zijn. Ja, ja. Op de voorpagina van de Volkskrant kritiek op de inspectie voor de gezondheidszorg. De inspectie neemt patiënten vaak niet serieus, doet te weinig met ernstige meldingen, durft niet door te bijten en werkt heel traag. De krant baseert zich op honderden klachten die zijn binnengekomen bij het meldpunt van de Nationale Ombudsman en Tros Radar. Het meldpunt werd begin dit jaar opgezet nadat de inspectie onder vuur kwam te liggen in de zaak van baby Jelmer. Het Zwartboek met 334 klachten wordt maandag aangeboden... aan minister Schippers van VWS. Tros Radar zegt geschrokken te zijn van de ernst ervan. De Feyenoordselectie krijgt militaire training, dat schrijft het AD. De selectie is maandag te gast op de Bernardkazerne in Amersfoort. De dag begint met een aantal lezingen, maar daarna moeten de spelers aan de bak. Zo moeten ze zo snel mogelijk over de hindernisbaan... en moet ook de gevreesde klimtoren overwonnen worden. Ja, de hoofdofficier is groot aanhanger van de club en nodigde de spelers uit. Trainer Ronald Koeman vindt het wel goed dat zijn spelers eens op een andere manier in beweging komen. Kan zeker in een week waarin geen competitievoetbal op het programma staat. Al dus de trainer. Vanavond moet ze nog eerst even tegen NAC Breda. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Groningen, Herenveen. Er zit bijna 3-0. PSP, VVV. Terug, oh, dan komt de 1 van PSV. Nee, komt bij het spel. Vente, Roda. FC Twente en oh, dat is rood. Dat is rood. En Feyenoord, Vaart Vaarkant schiet ja. Hij schiet hem erin. Gewoon Hij doet het gewoon weer op een belangrijk moment. En West langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.